11 uur. NPO Radio 1 met Ghilène Plag. We gaan zo'n sentimental journey maken, om het even in goed Nederlands te zeggen. Sorry, Frits. De jaren 80 met Henk Temming van het Goede Doel. Frits Spits blijft nog even zitten en zet zijn avondspitspet op. Omdat de Nederpop All Stars vanavond in première gaat. En dat betekent ook terug in de jeugd van Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer en onze spraakmaker vandaag. Eerst het NOS Journaal met Jan van de Putten. Een meisje van drie uit Rotterdam heeft vermoedelijk een week thuis bij haar dode moeder gezeten. Het kind was op zoek gegaan naar eten en drinken en had de kraan opengezet. De benedenburen kregen toen lekkage en waarschuwden de huisbaas. De moeder van 41 is een natuurlijke dood gestorven. Zij en het kind waren wel in beeld bij hulpverleners. Het driejarig meisje is opgevangen in een pleeggezin en maakt het goed.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 Vertel nou de mensen wel eerlijk wat ze gaan krijgen... en ga nou niet zo moeilijk doen met allerlei moeilijke dingen... met bedragen te laten zien die mensen nooit gaan begrijpen. De nieuwe overzichten van de pensioenfondsen gaan volgend jaar in. Oud-minister Vermeend zoekt uit hoe het kan dat in een boek van zijn hand... geen bronvermelding staat. In het boek over cybercriminaliteit staan stukken uit kranten en van internet... maar er staat geen bronvermelding bij. Het boek is uit de handel gehaald. Het OM is positief over een proef in Noord-Nederland... met een alternatieve straf voor jonge hackers. Ze moesten onder meer voor IT-bedrijven een beveiligingsplan schrijven. Het OM gaat vaker zulke straffen geven. Bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen... draagt schaatser Jan Smekens de Nederlandse vlag. De opening van de Spelen is volgende week vrijdag in Pyeongchang. Het incident in Shanghai, waarbij een brandende bestelbus inreed op publiek... was volgens de politie een ongeluk, geen aanslag. Correspondent Marieke de Vries.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 In Zuid-Afrika zijn, zijn alle bijna duizend mijnwerkers gered. Ze zaten sinds woensdagavond vast in een goudmijn. De stroom was uitgevallen door een storm... en toen er weer stroom was, kon iedereen naar buiten. Volgens het mijnbouwbedrijf was er voldoende eten en drinken... en zijn de mijnwerkers nooit in gevaar geweest. Het weer, enkele buien met kans op hagel en natte sneeuw. Tussen de buien door kan de zon even schijnen... en het wordt 5 tot 7 graden. In het weekende einde wat vaker droog. S'nachts en overdag wordt het kouder. Dan weer de verkeersinformatie. Jolanda Vertel. Uh, er is politieonderzoek gaande na het ongeluk op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Roelofaar en Svenen zijn nog steeds twee rijstroken dicht. Vanaf Hoofddorp staat er 7 kilometer met een uur vertraging. Verkeer op weg naar Den Haag kan het beste omrijden via Sassenheim en Wassenaar over de A44. Daar staat nu wel file tussen Leiden en Wassenaar met 10 minuten vertraging.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 We ook in de spraakmakende jaren tachtig. Dat gaan we doen met zanger, componist en producer Henk Temming. U kent hem natuurlijk van het goede doel. Arno Visser, president van de Rekenkamer. Maar in een vorig leven nog literatuurwetenschappen gestudeerd. En Frits Pits in de hoedanigheid als liedjesbiograaf. Ga ik zeggen. Want we gaan het hebben over de nederpop. Om in de stemming te komen hebben we een klein quizje. En de vraag is, hoe gaat de tekst verder? Ik denk dat Frits ja. maar even de mond moet houden. Die weet natuurlijk alles. Het komt denk ik op meneer Visser, hoop u aan. Is er leven op Pluto? Kun je dansen op de maan? Oh ja, als, je, als ik... Ah, het is erg, hè? Sorry. Nee, helemaal niet erg. Ik weet het ook niet. Is het plaats nee, plaat achter, plaat achter de sterren waar ik heen kan gaan? Ja, ja, heel is er heel goed, een goed, plaats ja. tussen de sterren dus waar ik sterren heen, heen ja, kan ja, gaan? Ja, ja, ja. Uit België natuurlijk van het goede doel. Nog eentje dan, drie uur s'nachts. 7 januari. Ja, dan hoort de melodie, en dan weet ik wel. Fit? Wat? We, Weet jij toontje niet? lager? Uh, uh, ja, toontje lager. Ja, maar je wil de zin uh, uh, afmaken. Uh, iets met, met de spijkerbroek, de spijkerbroek. Stiekem met Met, de de spijkerbroek, ja. met oh ja. Stiekem met Het panterbloesje ja. en de spijkerbroek. Ja, ja dat Heel was hem. goed, ja, ja, Je ziet ja. goed, Guylaine. Ja. Uh, Ga ik iets mee doen. Ja. Ja. Dank je wel, Frits. <laughs> stiekem gedanst was dat ja. in van een toontje lager. Nou, Als u thuis ook deze songteksten moeiteloos meezingt... dan uh, moet u misschien de kaartjes halen voor de Nederpop Allstars. Een muzikale roadtrip langs legendarische Nederpop-klassiekers... met onder andere ook Erik. Rick van een toontje lager. En Henk Temming dus van Het Goede Doel. Komen deze twee pop komen de popklassiekers ook voorbij? Jullie hebben al een paar optredens achter de rug. Ja. Henk, eh, bij welk nummer gaat het dak er vooral af? Bij het eerste nummer eigenlijk al. Ja, toch wel? Ja. En, ja. wat, en wat zijn het voor mensen? Zijn het de, de, de uh, mensen tegen la Arno Visser en uh, misschien ook van mijn leeftijd? Zo de vooral 40, van jouw leeftijd 50, ja? en ouder. <laughs> Subtiel, dank je wel. Ja. Maar die, die raken weer helemaal in extase en komen helemaal terug in de Ja, mensen de zijn heel vrolijk vroeger. als ze als, als het pand verlaten, dat is wel waar, ja. Fijn, hè? Ja. Ja, ja. We kregen al uit ons uh, spraakmakersnetwerk ook reacties. Oers, Oers Klaver, een ja. collega ook van ons, Ken die hem. zei... de scene, rauw, hees en teder. Toen ik dat als 16-jarig gozetje hoorde, dacht ik... schitterend, ja, zo zit het leven. Er ook een nummer van de scene in. Zit er ook bij, ja. Jan ja. van Nieuwen, die zegt van... mijn favoriete nederpopplaten aller tijden is België... van het goede doel wel. In die tijd volgde ik het Belgisch nationale elftal goed. Die deden dat toen ook beter dan Nederland. Trouwens. Ja, dat je wel zeggen. Schrijft hij ja. er nog bij? Nummer 4 op de op, op de. Ja, dat weet ik nog wel. Je bent Mexico. ook voetballiefhebber, ja. toch? Een vader of topvoetballer? Ja. Ja. Ja. ja, dat speelt dat natuurlijk mee. Oh, ja, ja, natuurlijk, dat is waar, ja. ja. Ja, zo komt er even een heel verleden naar over. <gülpastlevel is natuurlijk kwijnt> <gum> ja, het is dat We gaan even de decennia. We gaan even de decennia door, ja. Ja. Ja. Ik zal niet verder uh, het zijpad uh, bewandelen, maar ik kreeg al een Nee, Laat we fluifle... tegen twee even liggen. Ja, nee, dat, dat zeker. Maar dat ja. zegt mij dus niks, maar ik hoorde ook dat er vroeger echt... ...legendarisch commentaar was van Rick de Zadeleer. Ja, daar zetten we op de Belgische. Ja, ja, ja. Dat was ja. Belgische ja. voetbalcommentaar. Ja, dat, dat, dat was beter dan... Uh, Bloemrijk. Dan... Ja. Frits Pits? Ja. Ja, ja, Bloemrijk. Een bloemrijk ja. uh, verslag. Wij hadden in Nederland Theo Komen natuurlijk. Dat, uh, nee, die die was niet op de televisie. He? Nee, die was niet nee. op tv. Maar maar Herman Kuiphof. Ja. En het was kiezen tussen Herman Kuiphof of, ja, uh, of Rick de Sadelier. Ja. ja, maar Uitzaam. over Bloemrijk gesproken was Theo Komen natuurlijk ook wel een ook unieke, unieke verslag. Ja. Rekening, ja. Terug naar de muziek. Deze zingen jullie ook. Alles geprobeerd om jou allemaal te vergeten, overal bewezen en iets niet meer die Ja, dat klopt. Ja, dat klopt hè? Ja, ja, dat, dat weet, dat weet ik heel zeker, want dat doe ik zelf. Ja. <laughs> heb je ja. zelf de keuze gemaakt van deze wil ik doen? Uh, nou, ik heb, nee, ik heb het in overleg met, uh, met uh, Luc de Bruin gedaan. Dat is uh, de oprichter en uh, de organisator van. Uh, van, van uh, van de Nederpop, Stars mm -hmm. en deze hele avond. Dus dat, uh... ja, het Goede Doel uh, is natuurlijk een heel belangrijke groep geweest... in de jaren tachtig, uh, samen met uh, Doe maar, met De Dijk. Ja. Uh, het Goede Doel, uh, dankzij Henk Westbroek en Henk Temming... natuurlijk uh, hele strakke muziek, goed gemaakt, vond ik. En, en teksten die heel verrassend waren... Die, uh, die toch wel weer afweken van wat Doe maar maakte en, uh, en De Dijk. Ja. Uh, uh, uh, vooral Henk Westbroek is een, is een geniaal tekstdichter, vind ik. Hoe weet je nou wie wat... Heeft. Even. Ja, dat, dat weet ik niet precies, maar dat is een gevoel. Uh, België is denk ik uh, van Henk. De of is, dat, is de helft van. Uh, ja, ja. Maar, is, uh, van wat anderen, is. Alles is... geprobeerd is van mij. Ja. Gijzelaars voor het grootste deel van mij. Ja, ja. En, en bijvoorbeeld uh, waar, de, waar de, het, het genie van Westbroek... Uh, heel goed tot in uitdrukking komt, is in uh, Waar ze loopt te wandelen. Hè. Dat is op een van zijn soloalbums ja. in uh, 1992. Bij hem, uh, Vrede, heeft hij bijvoorbeeld geschreven voor Rutja Bij hem zit er altijd een, een soort van uh, hele mooie zin tussen. Een... Mm. Een, een onverwachte wending. Ja, ja. Jij bent directer, hè, Henk. In, in, in, in het schrijven van in je in teksten. Alles eigenlijk. In, ja, in alles. Ja, <laughs> ja. Is dat zo? Henk, ja, ja. Henk, heeft, Henk heeft meer omwegen, daar hou, daar hou ik wel ja. van. Maar even dat ja. over de gijzelaar, die noem jij. Daar, wat ik heb begrepen, is dat eigenlijk dat dankzij een vakantie van Frits. Ja. Klok, was Frits, zo, Frits was zo groot, dat realiseert niemand zich. Dat als hij er niet was, dan kregen anderen opeens. Kansen, die, die hij niet zag, ja. zag uh, zitten, ja, Want de eerste Klopt. twee singles die waren jou niet Geiz... opgevallen van ons. Nou, niet op... Gijsselaar vond ik niet, niet die, zo goed. Die nee. ik niet draaien. Nee. Nee. Nee. Dus, nee. En, ja. Nou ja, en omdat je op vakantie was, ging Peter Holland te ah, ja. draaien. En toen en, konden wij een album maken. Maar, maar zo is dat wel vaker gebeurd. Hè? Want, uh, Frank Boeien? Ja, Frank Boeien. Peter Holland was ook uh, met... met uh, overigens vond ik dat wel goed. Maar hij draaide verjaardagsfeest uh, uh, als eerste. Heb ik ook altijd... Ja. Uh, maar dan zie ja. je de invloed natuurlijk die, uh, tegen nee, ja. YouTube. En kunnen sterren op YouTube gewoon groter ja, worden. Maar ik, toen ik, was ik, je echt wel... Ik, van van ja, ik, ik heb mezelf nooit uh, als zodanig beschouwd. En dat is wel de grootste vergissing die je maken kan. Als je een radioprogramma maakt. Dat je denkt dat je invloed hebt. Je moet een programma maken met je hart. Uiteraad, en ergens anders uiteraad. mee. Dus als ik een lied goed vond, dan draaide ik het. Als ik het niet goed vond, ja. draaide ik het niet. En als iemand anders het wel draaide... dan werd het een gro groot succes. Fantastisch. Ja. Want uh, zoveel mensen zoveel smaken. En ik denk... Ik denk dat, dat, ik denk als je, als je uh, eerlijk blijft, dat heb ik in ieder geval altijd geprobeerd, mm -hmm. dan, kun je, dan, dan blijf je ook geloofwaardig. Uh, uh, toen ik doe maar draaide met. Uh, uh, 32. Uh, sinds een dag of ja, twee, dacht, twee. Nee, sinds een dag jij of twee. Ja, hebt het zo genoemd, weet ik, ja. Ja, ja, ja, ja daar schaam ik 20. me eigenlijk nog voor. Want want uh, dat werd maar geen hit en ik bleef het draaien. En dat uh, had weinig succes. En toen kwam Henny Vriend een keer in de studio. En uh, we bespraken dat. Ik zeg, god, misschien moet je die titel veranderen. Want die titel, dat uh, onthoudt niemand sinds een dag of twee... Ik maak er 32 jaar van, want daar gaat dat lied om. En dat hebben ze gedaan, toen werd het wel een hit. Ik weet nog steeds niet of dat daardoor uh, een hit is geworden. Maar ik ben wel blij dat het lied succesvol is geworden. Ja. Ja. Maar achteraf schaam ik me daarvoor, want ik denk, waar bemoeien maar, je je? Nou ja, goed. Nou ja, Even over ah, de waarde het van, van het nederpop, ja. uh, breder gezien. Is er een verklaring waarom uh, dat... Jij had er een gedachte over, ja, Arno Visser. Waarom al... dat nederpop op Nou, dat, is dat viel gekomen. mij toen op. In de jaren 80 en 90 hoorde je steeds meer... in ieder geval was mijn gewaarwording uh, Nederlandstalige Liederen. He, dus steeds meer gebruik van het Nederlands in plaats van het Engels. Maar ik kreeg het gevoel dat het in Frankrijk en in Duitsland soortgelijk was. Dus mijn gedachte is altijd geweest... zou dat nou iets te maken hebben met de internationalisering? Binnen Europa steeds meer macht. En een soort eigenheid creëren die prettig is. Identiteit uh, ja. die, die weer duidelijk is. Dus een soort reactie op een wereld die steeds internationaler werd... waarin ook steeds meer dingen hetzelfde werden internationaal. We gingen dezelfde winkelketens zien overal, dezelfde ja. dingen... En het is wel heel fijn om iets te hebben. wat dan bij jou hoort. Ja. Bij jouw land of bij jouw omgeving. Ik denk ja. dat het in Nederland vooral te maken heeft gehad. dat we uit de punkperiode kwamen. en dat iedereen zijn eigen bandje had. en dat. groot denken, dat was eigenlijk helemaal verkeerd. Dus. Uh, internationaal denken, daar. Uh, het, ja. Nee, dat. nou, dat was op dat moment helemaal niet meer. Dus niemand wilde een internationale carrière. Iedereen wilde gewoon lol, lol maken. En dat ja. is denk ik de en, basis geweest van zowel doe maar ja, als het goede ja, doel... of dan, welk andere bent ja, dan ook. Maar, maar je moet ook niet we, vergeten, he. het vergeten, na de oorlog was het natuurlijk Engels de taal. Ja. He, dat, dat, dat waren onze bevrijders. Dus he, en, en toen kwamen de Beatles en de Stones, ja. dus het waren grote voorbeelden. En de Nederlandse groepen deden, uh, deden wat, wat de Beatles en de Stones deden. En, pas, uh, en er waren enkelingen zoals Rob de Nijs... maar uh, Boudewijn de Groot natuurlijk, samen met Lennart Nijg. En, en Peter Koelerwijn, niet te vergeten... Die, pad hebben geëffend voor de Nederlandstalige muziek. En dat is inderdaad na de punk uh, uh, de nederpop geworden... Waar, waarin ineens door het succes ook van Doemaar... Uh, heel veel groepen zich uh, geïnspireerd wisten. En dat is een belangrijke stroming geworden. Ja. Die is gebleven. En ik denk ook wel uh, de eigen taal. Ja, van, en van, ik, van, ik merkte ja. ook zeg maar, als luisteraar, maar dat is voor de een vriend ook dat we het veel, steeds leuker vonden dat er in het Nederlands gezongen werd... En dat je ja. dingen mee kon zingen. Het, in het werd in ineens stoer. Hè? Het was niet stoer en het werd ineens exact. stoer. En dat, dat vind ik een interessant fenomeen. Dat zag ja. je ook uh, omgekeerd gebeuren. Uh, dat heeft me ook altijd wel gefascineerd. Nou, wij, uh, om, om even weer terug te gaan. Wij hebben elke keer verantwoording moeten afleggen... als we ergens speelden waarom we in het Nederlands zongen. Ja, toch dat wel? Was, dat oh ja. was nat ja. Echt waar? Ja hoor. En dat, uh, ook niet toen het op een gegeven moment... Nou ja, wat Arno Visser zegt, het werd steeds meer nee, gewaardeerd. Op een gegeven moment... Als je, als je op een gegeven ogenblik uh, uitsluitend nog in, in uh, sport alles speelt. dan is het niet meer het. dan uh, hoef je het niet meer nee, af te leggen. Toen we, dus, ja, toen, toen we in jeugdcentra speelden en, en zo. dat was echt. Uh, nee hoor. Dat werd, niet, uh, dat werd niet gepikt in eerste instantie. Nee. Maar is er voor jullie op een moment geweest. dat je dacht. Ja, misschien moeten we ook maar dat Engels erbij gaan doen dan? Of op Engels nou, overschakelen? Nou, onder invloed van de platenmaatschappij. hebben we uh, zowel in het Duits. als in het Engels. hebben we. Uh, België hebben we opgenomen, want, want zij zagen daar mogelijkheden toe. En ons kwam het alleen maar slecht uit... omdat we met het, met het tweede album bezig waren. Dus dat, uh, uh, maar ja, we hebben het wel uiteindelijk uh, gedaan. En de, Belgische, uh, de, de Duitse plaat is nooit uitgekomen. En we hebben hele goede uh, recensies gehad uh, van die previews. Ja, ja, er zijn Duitsers wel komen. voorbeelden van Nederlandse Frits, groepen die populair zijn. Bots. bots, hè. Bots ja. was heel groot. Ja. Heel groot in Duitsland. Ja, maar in Nederland, ja. Zullen we er nog naar in een uh, fragment gaan luisteren? Uh, de, opband, de opgang van deze band, volgens mij Frits, heb jij zeker ook meegemaakt. Het is wel een beetje Ja, daar kwam die voorbij. Ja, ja nou ja, dus ik, ik zag Doe Maar, dat was in een programma van, van, van de Vara... toen Lijn 3, daar werkte ik mee. Ze traden op in, in Goes, meen ik. was uh, een live concert. Nou, het leek wel of, uh, of de stad... Uh, uh, of de aardbeving van Groningen, die waren er niks bij... wat het publiek met elkaar tot stand bracht. En toen dacht ik, dat is... Ja, dan zie je, dan, dan, dan zie je van dichtbij wat, wat uh, uh, muziek kan betekenen. Dus dat, dat was eigenlijk voor mij het begin van Doe Maar... Uh, en, en uh, ja, ik, ik vind nog steeds... als je ook naar de nieuwe solo-platen luistert van Henny Vrienten. en wat hij nou weer doet bij Vreemde Kostgangers... samen met Boudewijn de Groot en George Kooijmans... Ja, dat is een uniek talent. En eh, dat openbaarde zich natuurlijk al ja. in, de, in de jaren en tachtig. Dat, en dat gaat. Net als Henk. Hè, en, en Henk en Henk. Uh, ze gaan nog steeds doormaken voor voortreffelijke liedjes. En dat is, het is een stroming die een constante is geworden ja. in het Nederlandse poplandschap. Want zijn Henk Temmenk. Is Doe maar ook weer wegbereider voor jullie geweest? Of zeg je. Nee, we waren Antonie allemaal lager een beetje, we, hebben, we, we hebben samen met uh, Klein Orkest, Bram Vermeulen en de Toekomst. Doe maar. Ik geloof dat het toontje lag er ook bij. was op het Flaterpop Festival gespeeld. In, uh, dat waren twee avonden. Eén in uh, De Flint in Amersfoort. En één in het Spand in Bussum. En uh, toegang was een tientje. En wij waren elkaars uh, pu, pu, uh, publiek. Pu, Bliek, sorry voor deze hapering, maar ja, ik word er weer emotioneel van. Maar, nee, maar dat ging echt zo. En één ja. jaar later stonden we daar voor een uitverkochte zaal in ons eentje. Ja, een ja, je, noemt, je noemt de belangrijke naam, Bram ja. van Meulen natuurlijk. Ja, Bram Vermeulen Meulen en die geweldige band de Toekomst. Ja. Dat, haar, dat was natuurlijk ook nadat hij Van Freek was... Uh, uh, ja, ja. die waren uit elkaar gegaan, uh, maakte die drie uitstekende albums. Wij kunnen nog heel lang daarover ja. praten. Ja. Ja. Ik denk dat, dat iedereen een mooie helemaal tijd. in de stemming is gekomen. En vanavond is die er in ieder geval weer. In ja, tijd, en dan komen de tijd alles komt langs behalve Bram Vermeulen. Ja, sorry, ja, nee. niet, niet aan gedacht. der herkenning. Feest de herkenning zal <laughs> Misschien het zijn. Misschien als toegift ja. uh, en even, ja. even aan hem denken. Ja. En mooi. Arno Visser, er zijn nog kaartjes toch? Neem ik aan? Denkt Hemming of niet? Ik, ik heb nog toch geen aan. idee oh, eerlijk nou, gezegd. Nou, in nieuwe uh, Nieuwegein in ieder geval. Mensen ja. kunnen het vastvinden. Nou, er er zijn vast vinden de Nederpop Allstars. Heel veel veel, veel plezier ermee ja. en dank voor uw ja, komst hier Gaan we gaan ons nu richten op een bericht wat we net in het NOS-journaar hoorden... waar wij zelf allemaal erg van schrokken. Namelijk een meisje van drie jaar... dat vorige maand vermoedelijk een week lang naast haar dode moeder heeft gezeten... in huis in Rotterdam. Dat kind werd eind vorige maand gevonden. We hebben daarover contact met een journalist van RTV Rijnmond, Sjoerd Bootsma. Sjoerd, goedemorgen. Goedemorgen. Het is een zaak waar je, nou, waar je meteen een beeld voor je ziet... en wat heel erg vervelend is. Een bizarre zaak. Wat, wat is daar gebeurd? Uh, het is zo dat uh, de, de moeder die is uh, overleden. Uh, het kind moest zichzelf uh, in, uh, in leven zien te houden uh, met eten en drinken. Voor het drinken heeft ze de kraan aangezet. Uh, vervolgens is uh, de kraan blijven stromen. Is er een lekkage naar de benedenburen gekomen? Die hebben de huisbaas ingeschakeld en die is met de politie naar binnen gevallen. Ja. Dus bij wijze van spreken moet je zeggen... het is goed dat ze die kraan open heeft laten staan. Want daardoor zijn, ja. is men er in ieder geval achter gekomen wat hier aan de hand was. Is dat ja. inderdaad de manier waarop die zaak aan het rollen is gekomen? Uh, nou... De zaak, ja, het, het is zo, de zaak is eigenlijk niet in de openbaarheid gegooid. Het, uh, uh, gisteravond uh, stuurde de Rotterdamse wethouder Sven de Lange... een uh, brief aan de gemeenteraad waarin hij melding maakte... over een uh, situatie van een uh, overleden 41-jarige vrouw... en uh, een, uh, een kind wat uh, de, daar ook in huis was... en dat uh, daar ook de hulpinstanties bij aanwezig waren. En uh, wij hebben toen gewoon een fout gemaakt... want wij hadden toevallig net een paar dagen daarvoor in dezelfde buurt een 41-jarige vrouw met een kind... Uh, en nog wat andere mensen, uh, die ook was overleden. En uh, wij zijn door de familie van het, uh, deze nieuwe zaak van het van slachtoffer... zijn wij op onze fout geweest En ja, die familie is uh, naar ons toe openhartig geweest... heeft meer achtergrond gegeven. Ah, oké. Okay. Uh, en zo is de zaak eigenlijk aan het rollen gekomen. Ja, dus hij dus heeft in eenzelfde buurt eigenlijk twee... Uh, dit soort vervelende situaties uh, ja, voorgedaan. Een tragische gebeurtenissen gewoon, geweest. Waarbij die andere zaken echt om, gewoon om een misdrijf gaat. En ja. waar snel de politie okay. bij is geweest. En, alles, en waar ook een dader in beeld is. ja En, en dit, dit is heel anders gelopen. Ja, Zo'n meisje van drie is, is bekend hoe... En een hoe... hond, hè? ook nog een hond. Ook okay. nog een week lang in huis gezeten. Is bekend hoe het met de hond, maar zeker ook dat meisje... hoe dat gaat, is daar meer duidelijk ja, over? Dat, dat volgens de wethouder die heeft dat in zijn brief geschreven. Want de familie heeft ook daarover verder nog geen uitleg gehad. Is het meisjes redelijk wel naar omstandigheden... en verblijft in een pleeggezin. Okay. Nou, dank voor jouw toelichting. Dit ja, vraag. Sjoerd Boosma was dat, van RTV Rijnmond. Dan gaan wij de Nationale Nieuwsquiz spelen. Het zijn altijd van die overgangen waarvan je denkt... oh ja, we gaan nu uh, even... De lol van het leven inzien, moeten we dan het zomaar opvatten in ieder geval. Uh, Arjan Niska is hier, Arjan, welkom. Dankjewel. Uh, People Manager ben je bij een detacheerder ja, in een de financiële dienstverlening. Ja, nou, Arno Visser had nog wel even kunnen blijven zitten. We zijn helemaal de rode lijn van het geld te pakken vandaag. Aan. Het gaat nu ook wel om de centen. 300 euro, ja. eind van de week, die gaan we vergeven aan de beste quizspeler... de beste kandidaat van deze week. 96 punten zijn neergezet door Jaap van Gent. Dus dat is in ieder geval waar de uitdaging voor jou ligt. Een behoorlijke uitdaging. Ja, dat ja. dacht ik wel, ja. Ja. ja. Maar goed, wie weet. Zullen we gewoon gaan spelen? Laten we doen. Ja. Veel succes. De Nationale nieuwsquiz. Het was eigenlijk een opeenstapeling van incidenten en geweld. Het te moment de Het is daar nog steeds behoorlijk gevaarlijk na flinke vechtpartijen gisteravond. een première x éclate tussen à 200 migrants s'affrontent Voor de hulpverleners ging het om een conflict tussen mensensmokkelaars. <tieden> Zeker 22 mensen zijn bij die vechtpartij gewond geraakt. Van wie er vijf ernstig aan toe zijn. Het gebeurde allemaal in welke Franse stad? Calais. Ja, zeker. Volgens de Franse autoriteiten gingen zo'n 100 migranten met elkaar op de vuist. En sloegen ze elkaar met stokken en stenen. Aanleiding voor het gevecht zou een ruzie zijn tussen groepen Afrikaanse vluchtelingen. En vluchtelingen uit welk ander land? Nee, nee geen idee. Afghanistan. Oké, okay. is het antwoord. Dan vraag 3. Luister mee. Zou u vanavond nog met de verklaring willen komen dat u nu een miljardenfonds maakt? Dat is een definitieve ja. Wij hebben nu, denk ik, vier of vijf keer gezegd dat we erop zullen toezien dat NAM financieel gezond blijft. Ja. Vrienden zijn ze niet geworden, de oliemaatschappijen en de Tweede Kamer. Maar mocht de NAM de gaskraan zo ver dicht moeten draaien... dat de aardbevingsschade in Groningen niet meer kan vergoeden... dan kan de rekening naar Shell. Dat heeft Shell-topvrouw Marjan van Loon de Tweede Kamer... gisteravond tijdens een hoorzitting verzekerd. De andere mede-eigenaar van de NAM wilde geen garanties afgeven. Welk bedrijf is dat? Exxonmobil. Dat is inderdaad goed. Directeur Rolf de Jong weigerde diezelfde garantie als Shell dus af te geven. En hij bleef wijzen naar de NAM. Voor de hoorzitting kwam een groep Groningers naar Den Haag... om te protesteren. De nieuwe afspraken over schadeafhandeling vinden zij onvoldoende. In wat voor soort voertuigen deden ze dit protest? In trekkers. Yes, de tractoren inderdaad. Ze wilden gaan protesteren op het Binnenhof... maar van de burgemeester mocht dat niet, hè? Er mochten er geloof ik uiteindelijk Zo, twee, hè? Precies, ja. die kant op, ja. Dan vraag 5. We gaan weer luisteren naar een fragment... en de vraag is wie is er aan het woord? Er zijn voldoende mogelijkheden voor partijen om hier financiering te krijgen. Financiering uit het buitenland is daarmee niet nodig... maar het is bovendien ongewenst. Want als je niet precies weet waar het vandaan komt... dan kan het dus ook gebruikt worden voor ongewenste beïnvloeding. Uh, minister van Binnenlandse Zaken... Ja. Uh, Nee, hij blijft blanco. Ja, jammer. Kasia ja, oh Ollongren ja. is ja. de naam inderdaad. Het ging over de financiering van Nederlandse politieke partijen. Uit een overzicht van giften aan die partijen in de periode van 2015 tot 2017... blijkt dat twee partijen bedragen van meer dan 4.500 euro uit het buitenland hebben ontvangen. Het gaat om de SP. En welke andere partij? De PVV. Ja. Dat klopt ook. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. Je krijgt daar cryptische aanwijzingen voor. Hoe eerder je het weet, hoe beter. Want dan levert het de meeste punten op. Dus luister goed en vertel mij als jij denkt te weten over wie dit gaat. 4. Ik heb de grote drie al gehad en nu zijn de leeuwen aan de beurt. 3. Ik kom niet als een sneeuwvlokje uit de lucht vallen. 2. Mijn ontslag was een geschenk uit de hemel voor de KNVB. De Telegraaf meldt dat ik tot het WK in 2022... de scepter zwaai als bondscoach van Oranje. Koeman. Ja, Ronald Koeman. Werd in zijn tijd dat hij bij Barcelona speelde... sneeuwvlokje genoemd. Ja. Dat was ja, zijn bijnaam. Ja, een veel wat later. Ja. Ja, ja, ja, ja. En de grote drie heeft hij gehad. Nu zijn de Leeuwen aan de beurt. PSV, Ajax, Feyenoord... en dan nu natuurlijk uh, Oranje. Ronald Koeman, zochten wij inderdaad. Daarmee is jouw score uh, 5. Ja, dan moet je 20 vragen goed hebben om te winnen. Het is in theorie mogelijk, maar ja. wel ja. lastig. Maar zullen we gewoon gaan kijken we hoe ja. uh, het ervan af gaan brengen? Concentratie is geboden. Wacht even tot de rust hier is. Dan kunnen wij gaan spelen en kun jij je vol concentreren. Yes? Ja. Daar gaan we. De nationale nieuwsquiz. Welke beroemde en beruchte familie wil met het uitbrengen van een single uit de schulden komen? Tokkie. Ja, is goed. De bijna duizend mijnwerkers die vastzaten in een goudmijn in welk land zijn gered? In uh, Bangladesh. Zuid-Afrika. De EU-landen uh, hebben vorig jaar 43% minder van wat voor aanvragen gekregen... dan het jaar ervoor. Subsidie. Asielaanvragen. Een onderhoudsmonteur heeft een vluchtende dief in Breda gestopt... door wat voor gereedschap naar hem te gooien? Een hamer. Ja, een boek van welke oud-minister is uit de handel genomen vanwege plagiaat? Vermeend. Dat klopt. Wie beweert een omrichter dat zijn speech de hoogste kijkcijfers ooit heeft gehaald? Trump. Sipiers ja, in welk land zijn de hoge werkdruk zat en gaan staken? Duitsland. België is het. Bij een winkelpand in Amsterdam is gisteren wat voor wapen gevonden? Uh, een uh, handgranaat? Ja, zeker. Welke populaire Nederlandse, nieuwe Nederlandse tv-serie krijgt een Vlaamse remake? Een Dat is goed. Hoe oud is het meisje dat in Los Angeles is opgepakt... na het afgaan van een vuurwapen in de klas? Vier. Twaalf jaar. Oh, okay. Welke Europese bank heeft 2017 afgesloten... met een nettoverlies van 500 miljoen euro? De Deutsche Bank. Hoe heet de 95-jarige striptekenaar die met hartproblemen is opgenomen in het ziekenhuis? Pas. Stan Lee. Welke fabriek van Unilever in Os is nu definitief van Zwanenberg Food Group? Pas. De UNOX-fabriek. Het repareren van de kerncentrale in welke Belgische plaats duurt drie maanden langer dan gepland? Um, Borselen. Doel. Pas Doel. dat. Vraag 20. Topatleet Jasmijn Lauw is door de Atletiek Federatie voor één dag geschorst. omdat ze wat voor drankje had gedronken. Wij zeiden hier eerder, Arno Vlissen, dat moet wel iets sterk zijn geweest. Ja, thee. Maar het was thee inderdaad. Ja, ja ze bleek positief te testen. Waarna onderzoek uitwees dat dit kwam door het nuttigen van jasmijn thee ook nog eens. Ik heb een verboden stofje. Heb je het gered? Nee. nee. Nee, ik denk dat we daar wel heel helder over kunnen zijn. Helaas, eh, zes vragen had jij goed, maar al vijf kom je op dertig punten. Dus Jaap van Gent. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Die score werd zelfs nog even bijgesteld naar boven... omdat we een vraag uh, abusievelijk uh, fout hadden gekeurd. Of... Ja. Maar die bleek dus goed te zijn. Dus daarmee sta je op 96 punten. En dat is genoeg om uh, 300 euro te winnen. Je was de beste van ja. deze week. Dankjewel. Fijn begin toch van het weekend? Ja, heel goed begin van het weekend. Dat dacht ik. Dus Geniet uh... ervan. En doe Dankjewel. er iets moois mee. Uh, ja, we gaan naar prijs. Fijn zeg. Dan red je het net niet met 300. Maar, uh, maar, maar denk ik zomaar. Maar het kan een mooie bijdrage zijn. Nou, geniet er extra van. En uh, denk even als ons aan ons als je proost met een goede fles wijn. Arjan, dank je wel ook voor het meespelen. Heel graag gedaan. Arno Visser, graag weer tot een uh, volgende keer. En een vast fijn weekend. Hoogste tijd nu voor 1 op 1 met Sven Kokkeman. Sven, een goedemorgen. Goedemorgen. Tegenover mij zit al Theodor Kokkelkoren. Die is de inspecteur-generaal van het staatstoezicht op de mijnen. Kortweg de man dus gisteren die uh, met het advies kwam om maximaal nog... 12 miljard kuub uit de Groningse bodem te halen. 12 miljard kuub aan aardgas wel te verstaan. Uh, er is veel over gezegd al gisteren over de haalbaarheid van die plannen. Maar nog niet over de zekerheid van die 12 miljard. Uh, en uh, hoe die 12 miljard is berekend. Daarover gaat het zometeen onder meer in 1 op 1. NPO Radio 1. Nu de hoofdpunten uit het Nieuws. Jan van de Putten. Pensioenfondsen moeten vanaf volgend jaar werknemers realistischer informeren. Minister Koolmees van Sociale Zaken wil op de pensioenoverzichten... bedragen vermeld zien van een pessimistisch en een optimistisch scenario. En nu valt het uiteindelijke pensioen vaak tegen. In het zuiden van Frankrijk zijn twee legerhelikopters... in de lucht op elkaar gebotst en neergestort. De in totaal vijf inzittenden zijn omgekomen. Over de oorzaak is nog niets bekend. In een huis in Rotterdam is eind vorige maand een meisje van drie gevonden dat al een week bij haar dode moeder zat. De moeder was overleden aan hartfalen. Het kind zit nu in een pleeggezin. En het OM is tevreden over alternatieve straffen voor jonge hackers. Twee jongens van 14 en 15 uit Drenthe hebben les gekregen over hacken... en ze moesten laten zien wat ze allemaal konden. En dat wil het OM meer gaan doen. Dankjewel, Jan. Dan nog de verkeersinformatie. Jolanda van der Velden. Nog steeds is het politieonderzoek gaande op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daardoor tussen Hoofddorp en de Rollof Arendsveen 8 kilometer. Met een uur vertraging. Twee rijstroken zijn nog dicht. Verkeer richting Den Haag kan beter omrijden via Sassum, en Wassenaar. Maar op die A44 heb je wel 10 minuten vertraging bij Wassenaar. NPO Radio 1. KRO NCRW.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 Dames en heren, goedemorgen. De gasproductie uit de Groninger velden moet dus terug... naar maximaal 12 miljard kuub per jaar. Advies van het Staatstoezicht op de mijnen. Dat gisteren direct werd overgenomen door minister Wiebes. Niet dat dat kan, zegt de GasUnie. Bij een strenge winter zit dan namelijk het halve land in de kou. Maar het moet, voor de veiligheid van de Groningers... maximaal 12 miljard kub, dat wil zeggen, met de kennis van nu. Het zou ook nog wel eens veel minder kunnen worden... liet de baas van het Staatstoezicht gisteravond in Nieuwzuur zich ontvallen. Is het nou 12 of geen 12? En waar komt die 12 Eigenlijk vandaan. En weten we dan wel zeker dat die 12 genoeg is? Of komen we straks toch tot de conclusie dat het 17 is? Of 18? Misschien wel met de kennis van dan. Alle reden om nog eens goed door te praten met de man die de adviezen geeft aan de minister. En dat is Theodor Kokkelkoor. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent de inspecteur-generaal van het staatstoezicht op de mijnen. Kortweg SODM. Als die afkorting in deze uitzending valt, dan weet u waar het over gaat. Hebt u als afgestudeerd elektrotechnicus eigenlijk wel verstand van de bodem? Ik ben geen uh, opgeleid ingenieur met betrekking tot geologie. Maar ik ben wel toezichthouder en nu toezichthouder op de, onder andere de gaswinning. Ja, net zoveel als van financiële producten. Uh, van financiële producten weet ik na 14 jaar bij de AFM het nodig. Want daar zat u in de top he, van die autoriteit financiële markten. En u zat ook bij McKinsey, tegenwoordig dus uh, uh, sinds een paar weken, sinds januari pas. He. Dat klopt. Uh, de uh, aardbeving, zwaakhond van minister Wiebes. Dus u weet inmiddels, bent u goed ingewerkt of niet? Uh, ik, ben met, uh, ik, ik ben inderdaad op dit onderwerp inmiddels bijzonder goed ingewerkt. Juist. En dat vliesvest dat u aan heeft onder dat pak... heeft dat te maken met warme truiendag... of met het meteen dan terugschroeven van de gaswinning uit Groningen? Ik ben inderdaad solidair met mijn kinderen die vandaag warme truiendag hebben. Dat, Kijk, klopt. dat is het dus. Goed. Uh, u, ik kan het dus alles vragen over gas. Zo is het. Dan gaan we dat doen. Welkom bij 1 op 1. Weet u eigenlijk wel zeker dat we op 12 miljard Cube uitkomen? Nee, dat weet ik niet zeker. Waarom uh, heeft u dat dan gezegd gisteren? Nou, we moeten ons realiseren dat, uh, dat we eigenlijk nog heel veel niet weten... van die ondergrond. En dat we dus ook niet precies kunnen bepalen... bij welk niveau van de gaswinning... Uh, er welke mate van aardbevingen zullen zijn. En dat is bijzonder onbevredigend. En dat is ook de reden... Dat we hebben geprobeerd om die onzekerheid in te schatten. En aan de veilige kant van die onzekerheid zijn gaan zitten. Dus de 12 ja. is het niveau van gaswinning, waarbij wij we met redelijke zekerheid kunnen zeggen dat we aan die veiligheidsnormen kunnen voldoen. Ja, maar het is dus geen spijkerhard getal. Het is inderdaad geen spijkerhard getal. En nog, het wat, is ik, eigenlijk wat, zacht wat getal. ik gisteren ook aangaf in de, in de uitzending bij Nieuwsuur: ja. het is verstelbaar dat na verloop van tijd duidelijk zal worden dat we mogelijk nog verder naar beneden moeten. Hoe ver? Dat weet ik nu nog niet. Maar is dat dan een kwestie van 1 miljard kuub erbij... of hebben we het dan meteen over miljarden kuubs minder? Nou, Er zijn twee dingen die, die aan de hand zijn. Aan de ene kant is er, is er dus onzekerheid... in die manier van berekenen van de veiligheidsrisico's. Ja. Daar kan ik zo nog wat meer over zeggen. En aan de andere kant staat de ondergrond van Groningen... letterlijk en figuurlijk natuurlijk niet stil. Nee. Die gaswinning gaat door. Ja. En dat betekent ook dat zelfs als je deze maatregelen... nu uh, helemaal hebt geïmplementeerd het best zo kan zijn dat na een verloop van tijd, en dat hebben we eerder gezien... toch de aardbevingen weer terugkomen. Zou het omgekeerde ook zo kunnen zijn? Namelijk dat we met de kennis van Dan over een jaar of tien, twintig... tot de conclusie komen, hadden we die gaskraan wat langzamer dichtgedraaid... dan was het beter gegaan met de Groninger bodem? Nou, ik denk niet dat we dan zouden zeggen dat het dan beter was gegaan met de Groninger bodem. Maar het is wel voorstelbaar, omdat er nu grote onzekerheden zijn... dat naarmate we die met het, met het toenemen van onze kennis die onzekerheid kleiner wordt, dat we wel over een paar jaar zeggen van nou ja, het had misschien ook wel dertien kunnen zijn. Ja, of 17. Nou, dat, dat, dat durf ik niet te zeggen. Of 18. Ik, ik kan het ook niet uitsluiten. Nogmaals, die onzekerheden zijn heel groot. Ik vraag het omdat dit zijn natuurlijk hele rigoureuze maatregelen. Namelijk van 21,5 miljard kuub terug naar 12. Eh, dat is bijna een halvering. Dat vraagt van iedereen grote offers. En de minister moet dan een eh, beslissing nemen. Die heeft gezegd, nou, ik neem dit advies over. Het wordt dus 12 miljard kuub. Um, maar het zou dus heel goed kunnen zijn... dat dat met, uh, in retrospectief over twintig jaar... een te rigoureuze maatregel blijkt te zijn geweest. Nou, Ik denk niet dat dat heel goed mogelijk kan zijn. Ik kan het alleen Maar het niet, kan wel. Het kan het niet uitsluiten, inderdaad. Nee. Maar we moeten ons niet, ver, niet vergeten... de reden dat wij hier nu aan de voorzichtige kant gaan zitten... is dat we het hebben over de veiligheid van de gaswinning in Groningen. Ja. En daar willen we geen, daar wil je geen risico mee nemen. Dat, dat, nee. is, dat is niet acceptabel. Maar tegelijkertijd zegt u, de, de, het is niet spijkerhard. Onze berekeningen, rekenmodellen, zijn ook niet spijkerhard. Sterker nog, in de begeleidende brief bij het rapport... ik citeer even, schrijft u... als gevolg van het hanteren van een onzekerheidsmarge... is ondanks alle onvolkomenheden is het toch mogelijk om met enige zekerheid een uitspraak te doen... of bij een bepaald productieniveau aan de veiligheidsnorm wordt voldaan. Dat is in lijn met wat u net hebt gezegd. Verderop staat, vanwege de urgentie van haar advies... maakt SODM op dit moment gebruik van de door de NAM gerapporteerde onzekerheidsmarge. Deze marge maakt het mogelijk om vermoedelijk met 90% zekerheid te bepalen... of aan de veiligheidsnorm wordt voldaan. SODM wil in een later stadium bezien... of niet een andere onzekerheidsmarge gehanteerd moet worden eigenlijk schrijft u hierbij. We weten het niet. Uh, we schrijven inderdaad dat we het niet zeker weten. Dus de minister krijgt advies van u, neemt dat onverkort over, en we weten eigenlijk niet zeker of het waar is. Nou, uh, dat mag u niet zeggen. Wat we niet zeker weten is het bij welk precies bij welk niveau van productie we exact aan die veiligheidsnormen kunnen voldoen. En dat is de reden waarom we uh, aan die veilige kant kunnen zitten. En u ja. heeft ook gelijk dat ik zelfs aan die veilige kant... geen garantie kan geven dat we dan aan die veiligheidsnorm -norm voldoen. Vandaar ook die formuleringen zoals jullie net aanhaalden. Ja. Uh, en dat heeft alles te maken met die onvolledige kennis... die we hebben omtrent die ondergrond. Maar hoe kan dat nou? Want we boren al sinds 1963, geloof ik... in ieder geval sinds het begin van de jaren 60 naar gas in die grond. Hoe kan het dan... Dat dat we daar nog zo weinig van weten, of in elk geval te weinig... en dat die rekenmodellen er niet zijn? Nou, die rekenmodellen zijn er. Maar, maar niet zijn, betrouwbaar genoeg, maar Inderdaad, die zijn gebaseerd op onvolledige kennis... en daar zitten nog veel onzekerheden in. En u vraagt, ja, hoe kan dat nou na 50 jaar uh, gasboren? Ik moet zeggen, toen ik hier uh, me aan het inwerken was... ook al eind vorig jaar, dat heeft me ook heel erg verbaasd. Maar het is wel, het is wel de realiteit. De wetenschap is nog niet zo ver dat we die ondergrond bij Groningen precies begrijpen. En ik moet daar wel overigens wel aan, aan, bij aanmerken... want dat was ook een van de eerste vragen die ik stelde... van in hoeverre kunnen we dit nou vergelijken met elders in de wereld? Ja. Zijn er nou ergens anders plekken waarmee we ons kunnen spiegelen... en wellicht toch wat meer dichter bij, bij die zekere conclusies kunnen komen? Maar wat was het Groningenveld is uniek. Waarom is het uniek? Uh, en dat kan ik nu niet precies in geologische termen vertellen... maar het is, er is nergens uh, een, een gasproductie met een dergelijke ondergrond... en een dergelijke situatie waarmee we ons kunnen vergelijken... waardoor we kunnen proberen de onzekerheden in onze modellen uh, te verkleinen. Uh, even een hypothetische vraag tussendoor. Zou het ook nog kunnen zijn dat we over 30 jaar constateren... dat die gaswinning helemaal niks met de aardbevingen te maken had? Uh, nee, ik denk dat dat, uh, dat, dat nageno nagenoeg uitgesloten kan worden. Juist. Ik vraag het omdat uh, de Belgische hoogleraar... Manuel saint vaak wordt uh, geciteerd. is ook in Nederland wel eens op televisie verschenen... bij mijn collega Jinek. Uh, en die zegt, we weten eigenlijk helemaal niet meer... hoe het zit in die bodem van Groningen. Die breuken zijn een eigen leven gaan leiden. Met andere woorden, we zitten met een blinddoek op... allerlei maatregelen te nemen. Ja, ik denk dat hij het dan wel, wel net iets te te dramatisch voorstelt. Want het is, het is niet zo dat we helemaal niets weten. Uh, laten we ook even terugkijken. Ik er, we hebben in het verleden... een steeds stijgende trend van aardbevingen gezien. Dat was ook, dat was ook de reden om in 2013... Uh, een advies uit te brengen om al zo snel mogelijk... zoveel als mogelijk de gaswinning terug te brengen. Daar ja. is enige tijd overheen gegaan, maar dat is uiteindelijk gebeurd. Ja. En als gevolg, van die maatregelen, ja. als gevolg van die maatregelen... is ook die stijgende lijn van aardbevingen is gekenterd. Ja. En destijds is zelfs al gezegd uh, door, door de wetenschappers... en ook door ons, van we moeten er rekening mee houden... dat dit een tijdelijk effect gaat zijn... en dat de aardbevingen weer terug zullen komen. En waar ja. rempelt, dat gebeurde ook. He, dus het is niet zo dat we helemaal niets begrijpen van de ondergrond. Een paar jaar eerder uh, zei uw organisatie nog in een advies... we moeten die gaskraan vooral niet uh, in één klap dichtdraaien... want dan zijn de gevolgen voor de Groningse bodem ook niet te overzien. Dat zou wel eens een hele grote aardbeving juist kunnen veroorzaken. Ik geloof niet dat we dat gezegd hebben. Ik geloof toch echt dat ik dat gelezen heb. Ja, maar ik denk niet, eh, ook de kennis van toen, maar zeker de kennis van nu... het is niet zo dat op het moment dat nu de gaskranen dichtgedraaid zouden worden... dat dat juist tot aardbevingen zou leiden. Op het moment dat je nu de gaskraan dicht doet... wat gevolg daarvan dat zal zijn, ondergronds... is dat de drukdaling ondergronds stopt... en daardoor dat er geen extra spanningen meer op die breuken komt. En dat betekent dat daardoor eh, de kans op aardbevingen in de toekomst... eerder af zal nemen niet zal toenemen. Hoe is de samenwerking met de NAM eigenlijk? Uh, de, de samenwerking met de NAM als het gaat om het steeds verbeteren... Uh, van het begrip van die ondergrond, is heel goed. Dus hun berekening, want er waren wat kritische opmerkingen... en aanmerkingen van uw kant toen zij een paar weken terug... met de eerste aanbevelingen kwamen, vlak na die aardbeving. Uh, waar was dat dan op gebaseerd? Nou, wij hebben de NAM heeft zoals we dat hebben afgesproken... nadat we de code rood situatie hadden bereikt... binnen 48 uur een analyse en ook maatregelen voorgesteld. En daar waren wij ook tevreden mee. Op één punt na dat die maatregelen naar ons oordeel onvoldoende concreet waren. Dat is ook de reden waarom we dat hebben aangegeven. Dat is ook de reden dat de week daarna de NAM aan ons alsnog een nader geconcretiseerd rapport heeft, uh, heeft ingediend. Ja, uh, als gezegd in het begin van deze uitzending... u weet ook veel van de financiële wereld. Dus u weet ook veel van contracten... Uh, en dat soort uh, onderliggende belangrijke papieren. Uh, nou heeft het Dagblad van het Noorden... leest u dat trouwens eigenlijk in deze tijd, of niet? Nou, ik lees het zeker niet dagelijks. Maar u hebt vast wel gebegrepen... dat ze de geheime contracten boven water hebben gekregen. Dat heb ik gezien. En hebt u die contracten ook gezien? Ik heb de contracten nog niet geanalyseerd. Maar wel gezien? Ik, ik, heb de, ik heb de voorkant gezien. Ik heb ze nog niet gelezen als dat nee. wat u bedoelt. Goed, een aantal nee. oogleraren wel. En, uit die, en met name een belangrijke side bij die contracten. Daaruit blijkt dan dat de staatsmijnen wel degelijk vennoot waren... bij de exploitatie van, de, van dat Groninger gas. Met andere woorden dat de staat een veel belangrijker... en ook in, ook in economisch opzicht een veel belangrijkere positie had... dan tot nu toe werd aangenomen. Verrast u dat eigenlijk? Nou ja, ik moet eerlijk gezegd niet, want het is de... de, de de staat, zoals het, zoals het in ons wetssysteem is opgenomen... is de staat eigenaar van het gas... totdat degene die een concessie krijgt, een vergunning krijgt... Ja. het eruit mag halen. En ja. daar ligt een overeenkomst aan ten grondslag... Ja. om de opbrengst te verdelen tussen de staat... en de partijen die het voor de staat eruit halen. Uh, uh, ja, maar het was tot nu toe zo. We ja, begint erbij te lachen. Maar zo simpel is het ook weer niet. Want tot nu toe was het zo dat de Nederlandse aardoliemaatschappij... Uh, uh, aard de NAM, uh, degene was die dat gas uit de grond mocht halen. Die had de concessie. Eigen van Shell en van Exxon. Maar als er dus nog een partij bij zit, namelijk de staatsmijnen... is dat trouwens de oude club waar u van uh, oorsprong toezicht op moest houden, of niet? Uh, dat weet ik niet. Want dat zou nog wel een seriante uh, bijkomstigheid zijn in dit hele uh, verhaal. Uh, maar als, als dan blijkt dat de overheid belanghebbender is geweest of is dan tot nu toe werd aangenomen, gen genomen, dan kan het natuurlijk ook zijn... dat er om die reden wat meer politieke druk is uitgeoefend... in de afgelopen jaren om vooral te blijven boren. Nou, ik denk dat het sowieso belangrijk is om, uh, om, om te zien... dat uiteraard de, de minister van Economische Zaken en Klimaat... verschillende belangen op zijn, uh, op zijn bureau heeft liggen. Ja. En het is ook heel belangrijk om voor ogen te houden... dat wij één belang uh, voor ogen hebben. En dat is namelijk het belang van een veilige gaswinning. Ja. En dat is ook de reden waarom wij ook heel duidelijk... in ons advies hebben aangegeven dat advies geven wij puur met dat belang voor ogen. Want ja. alleen dan is de minister goed in staat... om die verschillende belangen die bij hem samenkomen... Ja. tegen elkaar af te wegen. Nou zit u er net een maand. Mm -hmm. Bent u in die maand onder druk gezet door de politiek... om een bepaalde uitspraak te doen? Nee. Zijn uw voorgangers dat, voor zover u weet, wel geweest? Ik weet het niet. Zou u dat willen? We? Hebt u dat niet gevraagd bij binnenkomst? Jo, hoe gaat dat hier eigenlijk? En als de minister toch iets anders van me wil horen... wat moeten we dan? Ik heb het idee dat mijn uh, voorganger ook geheel onafhankelijk uh, te werk ging. Ja, denkt u dat ook van het WODC of niet? Dat zijn de rekenmeesters van justitie. Dat weet ik niet. En daarvan bleek nou net dat die wel politiek onder druk zijn gezet... een tijdje terug. Daar is u niks van bekend. Ik weet het niet, ik was er niet bij. Nee. nee, maar ik bedoel, het is u niet overkomen en u hebt het niet ik gehoord. Ik kan mij voorstellen dat de verleiding aanwezig kan zijn... om politieke druk uit te oefenen. Ik kan alleen u antwoorden dat dat in de afgelopen maand... op mij in ieder geval niet is uitgeoefend. Ja, wat fijn dat u er nog maar een maand zit, hè. En dat u te maken heeft met een minister... die uw adviezen zomaar overneemt in één keer. Dat is, absoluut, dat is absoluut prettig. Ja, Goed, dan nu even naar de praktische kant van het verhaal. Want u zegt dan 12 uh, miljard kuub per jaar. Mm. Uh, meteen daarop werd gisteren al door de gasunie gezegd... ja, dat kan helemaal niet. En zeker niet in de winter. Want u zegt ook, uh, Loppersen moet dicht. En u zegt ook, laten we nou geen schommelingen uh, in de winning uh, uh, gaan veroorzaken. Dus met andere woorden, als het koud wordt... extra gas uit de grond halen, zoals in het verleden is gebeurd. Omdat daarmee die drukverschillen weer kunnen toenemen en je dus een grotere kans krijgt op een uitbeving? Nou, dat zit net iets anders. Oh. Uh, wat we hebben aangegeven is inderdaad om per direct... Uh, de loppersumclusters clusters dicht te doen. Uh, daar kan ik zo ook uitleggen waarom we denken dat dat per direct uh, moet gebeuren. Uh, we hebben ook aangegeven inderdaad dat uh, de, de variatie die nu aanwezig is, regionaal dat die variatie niet moet toenemen. Maar er is al variatie. Dat is een variatie van 50 uh, En die mag blijven naar ons oordeel. Tegelijkertijd is er op dit moment ook een beperking... voor de variatie van het Groninger veld als geheel. Die mag namelijk op dit moment niet meer zijn dan 20 En daarvan hebben we gezegd op grond van de onderzoeken... die mag uh, van tafel. Dus die beperking mag van tafel. En het gevolg daarvan is, zo hebben we begrepen van GTS, dat er ook voor GTS meer ruimte is... om met een lagere totaalvolumeniveau van de productie toe te kunnen komen. En GTS staat voor? Dat is het gastransportdienst van de Gasunie... die dus ervoor waakt dat uh, het gas op de juiste manier bij alle afnemers kan komen. De vraag is, hoe nu verder? Want uh, als we dus constateren dat we... Uh, Eigenlijk een enorme klus voor de boeg hebben om van dat gas af te komen. En in elk geval, uh, dat de, levering, de, de de instantie die dat gas levert, namelijk de GasUnie, zegt van ja, eigenlijk is dit nou net een paar miljard kuub te veel. Mm -hmm. uh, hoe we dat voor elkaar krijgen, wat veel mensen niet weten, is dat u eigenlijk ook gaat over de gasleiding in de grond. U gaat ook over ondergrondse opslag. U gaat ook over zoutwinning. U gaat zelfs over windmolens. Toch? Ja, uh, zij het, uh, uh, allemaal natuurlijk totaal andere onderwerpen. Maar het klopt, dat zijn allemaal terreinen... die uh, voor een deel uh, onder ons toezicht vallen. Ja, Hebt u nou zelf uh, iets van een oplossing bedacht... bij het uitbrengen van dit advies uh, in de wetenschap... dat u voor al die dingen verantwoordelijk bent? Namelijk, zo zou u het kunnen aanpakken? Nou, wat we dus moeten uh, uh, duidelijk voor ogen hebben... Waar, waar wij verantwoordelijk voor zijn... bij al die terreinen die u net noemde... is steeds dat het veilig is. ja. Uh, dus op het moment dat uh, er een voorstel komt om naar uh, een geothermieput te boren... dan is het belangrijk dat dat op een veilige manier gebeurt. Zodat er geen seismische risico's ontstaan. En ook dat er een wijze waarop gebeurt, geboord wordt dat dat veilig gebe gebeurt. Ja. Nou goed, Laten we dan eens naar een hele praktische oplossing gaan bij het verwarmen van huizen. Er wordt wel gesproken over uh, warmtepompen. Uh, sommigen met lucht, maar sommigen ook op basis van grondwater. Uh, stel dat we die kant op zouden gaan, zou dat dan veilig zijn voor de Nederlandse bodem? Nou, op het moment dat die kant wordt opgegaan... Eh, dan is het heel wel voorstelbaar dat dat gebeurt op een manier die veilig is. Maar dat dachten we bij de gaswinning ook in het begin. Ja, zeker. Dus het is ook belangrijk om met de kennis die je hebt... Eh, te zorgen dat dat op zo'n danige manier gebeurt... dat je dat ook veilig kunt doen. En we gaan natuurlijk geen eh, alternatieven nu optuigen waarvan we van tevoren al kunnen weten dat het niet veilig is. Maar doet u onderzoek bijvoorbeeld naar het grootschalig gebruik... van warmtepompen op het basis van het grondwater? Dat weet ik niet of we dat doen. Nee. Zou dat een goed idee zijn om dat te gaan doen? Want, want het is een van de alternatieven die wordt aangedragen. Het zijn wel zwaar dure installaties, maar... Ja, nou, ik denk dat er verschillende onderwerpen zijn waar goed gekeken moet worden. Die warmtepompen is er één, maar ook de ondergrondse CO2-opslag... Mm -hmm. waar uh, dit kabinet ook veel uh, van verwacht. Mm -hmm. Het is belangrijk dat we daar uh, goede kennis uh, van vergaren... en zo nodig ook verder nieuwe kennis opdoen... zodanig dat we ook ervoor kunnen zorgen dat als we dat gaan doen... Uh, het op een veilige manier gebeurt. En alternatief gas? Ik las laatst namelijk dat windmolens ook gas kunnen produceren. Namelijk waterstofgas. En dat een hoogleraar in Eindhoven zich daarmee bezighoudt... en zegt, jongens, hou eens op met alleen maar wind en zon. Daar kan de industrie straks niet van draaien. Eh, dat, we moeten gewoon alternatief gas door die leidingen laten lopen. Dan schrijven we die gasnetwerken niet af. Zou dat veilig zijn en kunnen? Dat weet ik niet, maar ongetwijfeld zijn er oplossingen bedenkbaar... waardoor dit soort uh, ideeën inderdaad op een veilige manier kunnen. Juist. Goed, uh, met andere woorden, uh, er is nog uh, veel uh, we, uh, werk aan de winkel. Ik hoor een telefoon, u kent het programma... en dan weet u wie hier aan de lijn hangt. Dries Rolfink. goedemorgen. Goedemorgen Sven, ja, dat zeg jij goed. Veel werk aan de winkel. Het gas, Groningen. Ik uh, zag vanmorgen onze minister Wiebes... daar weer het een en ander deskundig over uitleggen. En ik moet zeggen, die man is niet te benijden, momenteel. Die moet nu even snel gaan uitrekenen hoe we met zo min mogelijk gast toch iedereen tevreden kunnen houden. Nou, ik geef het je te doen. Het zou voor mij uh, niks zijn, Sven. Het lijkt me trouwens een hele lieve man, die Wiebes. Dat wel, weet je dat? Hij doet mij denken in zijn motoriek aan Shaki. Ken jij Shaki nog, uh, Sven? Bedoel jij van de chocoladefabriek? Nee, ik bedoel, die Shaki die speelde in de serie Vodder. Oh, die, shaki. ja. Dat was die sociaal werker die, die de familie Vlodder een beetje in toon moest houden, weet je wel. Daar heeft hij veel van weg. Uh, dan is er nog een man, die heeft nogal wat indruk op mij gemaakt... en dat is die meneer Nijhoff, de paardenhouder. Die zie ik dus met tranen in zijn ogen vertellen... dat hij geheime documenten in zijn bezit heeft over de gasdeal uit 1963. Nou, dan denk ik wel even, hoe komt deze beste man nou aan staatsstukken? Lagen die nog in de paardenstal of zo... Want, ja, en dat is dan meteen mijn vraag, Sven... ik neem toch aan dat elke overheidsdeal... zwart op wit vast ligt in de archieven van de Nederlandse staat... Uh, daar ga ik wel van uit, aangezien de minister in de Tweede Kamer... tijdens het uh, vorige gastdebat heeft gezegd... Dat die, uh, dat die contracten er zijn, maar dat hij dat er niet van houdt. Niet dat die uh -huh. de contracten er zijn, maar dat hij ze geheim moet houden. Dat hij er niet van houdt, maar dat dat nu eenmaal contractueel is vastgelegd... dat hij er dus geen openbaring aan kon geven. Met andere woorden, dat hij er niks over kon zeggen. Ja, oké. Okay, nou, dan is het ook makkelijk beloven als Wiebes zegt... van jongens, ik schiet het wel even voor... en ik krijg het later wel terug van Sjel uh, en van de Nam. Maar uiteindelijk uh, is hij dat verplicht. Uh, nou, hij is dus niet verplicht om het openbaar te maken. Hij zegt zelf uh, dat, dat hij het niet openbaar mag maken. Maar goed, het ligt nu dus op straat ervan uitgaande... dat dit dan ook de contracten en de documenten zijn. En dan weet je ook nog niet eens of het het hele pakket is, uh, overigens. Maar die, uh, die boer aan wie jij refereert, die doet dat samen met een advocaat, hè? Dus, uh, dat, ja, absoluut. Uh, en die advocaat zegt misschien... Moet er wel een parlementaire enquête overkomen. Ja. ja. Da dan kunnen wij wel even het weekend mee ingaan, Sven. Ik uh, wens jou een heel goed weekend. Tot maandag. Tot maandag, dankjewel. Um, ja, over die contracten nog even gesproken. Gisteren was ook nog een hoorzitting in de Tweede Kamer. En daar zaten Shell en ExxonMobil. Kijkt u daar dan ook met speciale belangstelling naar in de wetenschap... dat u ze net een groot deel van hun verdienmodel wat het gas betreft hebt afgepakt? Ja, ik was op dat moment uh, nog bezig met de woordvoering van ons eigen advies. Dus ik heb het niet gezien. Maar u hebt vast wel uh, misschien een stukje teruggezien... of gezien hoe de stemming in dat debat was. Nee, heb ik nog niet teruggezien. Nou, De Tweede Kamer was buitengewoon kritisch op uh, Shell... en vooral in de richting van ExxonMobil, uh, zeg maar SO... Uh, of, om waar het ging om garantstelling. Uh, Shell zegt, wij zullen alle kosten die NAM niet kan betalen... Uh, wat aansprakelijkheid betreft voor aardbevingsschade... zullen wij op ons nemen. En ExxonMobil zei, wij hebben nog nooit een dochter van failliet laten gaan... en dat zullen we nu ook niet doen... dus we zullen zorgen dat er voldoende geld in, gasp, in kas blijft bij uh, de NAM. Daar werd nogal... Uh, ja, sceptisch op gereageerd, laat ik het maar zo zeggen, door de Tweede Kamer. Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Nou, ik kan me sowieso voorstellen dat uh, deze gang van zaken... dat dat veel Groningers toch wel heel boos maakt. Omdat de manier waarop zij ervaren dat de schade die zij krijgen... Uh, hoe die wordt afgehandeld en de manier waarop dat gaat... ja, daar, daar is al heel veel uh, op af te dingen... En op het moment dat je dan hoort hoe uh, gecommuniceerd wordt... Uh, over het wel of niet aanwezig zijn van garanties... en het wel of niet aanwezig zijn van voldoende geld... dan kan ik me heel goed voorstellen dat de Groningers daar boos van worden. En overigens, dat heeft, en dat is ook voor ons weer relevant... dat heeft ook direct weer gevolgen met hoe de Groninger ervaart hoe nu die veiligheid er is. Want we hadden het eerder over... je kunt die veiligheidsrisico's berekenen met al die ingewikkelde modellen. Maar het is ook belangrijk te kijken naar hoe mensen nou ervaren... hoe die veiligheid er is. En dat is niet alleen een functie van die berekeningen... maar dat is ook gewoon een functie van hoeveel schade ontstaat er. En op welke manier wordt die schade, hoe er wordt ermee omgegaan. Dus ik hoop van harte dat dat nu wel op een heel erg adequate wijze gaat gebeuren. Het schadeprotocol is er in elk geval nu. Uh, de vraag is wel, hoe gaat u nu verder die bodem in de gaten houden... en wanneer komt dan het volgende rapport? Nou ja, We zijn uh, al continu bezig om de omvang en de mate van aardbevingen... Uh, heel nauwkeurig te volgen. Uh, dat doet overigens de NAM ook. Uh, dat meet- en regelprotocol op grond waarvan we in die code rood uh, terechtkomen... dat is nog steeds van kracht. Ja. Dus wij zullen heel goed kijken wat er nu gaat gebeuren. En zeker ook nadat die maatregelen genomen zijn... zullen wij heel nauwkeurig volgen of er gebeurt wat we denken dat er zou moeten gebeuren. En zodra daar weer nieuwe verrassende ontwikkelingen zijn... is het voorstelbaar dat er nieuwe adviezen komen. Juist. Uh, en dat hoeft dan niet weer over twee jaar te zijn of over een jaar. Dat kan desnoods ook voor de zomer zijn. Dat kan ik niet uitsluiten inderdaad. Goed. Conclusie. 12 miljard is het streefgetal dat u gisteren hebt geadviseerd... Euh, met alle tot uw beschikking staande rekenmodellen... waarvan u zelf zegt dat is geen spijkerhard cijfer... en dat zou best nog wel eens wat minder kunnen worden dan die 12 miljard. Correct. En ook meer, maar dat ligt niet voor de hand. Dat is inderdaad zo. En de minister moet het er maar mee doen. De minister heeft nu een hele lastige afweging te maken... Ik wens u een goed weekend. Hartelijk dank. En dank voor uw komst. Dank u wel. Maandag, een nieuwe gast in een nieuwe 1 op 1. Dames en heren, hier zometeen de komende twee uur... Willemijn Veenhoven met de Nieuws BV. En ook ik wens u een heel prettig weekend... en hoor u graag maandag terug. Tot dan. Hi Sven. Wat mijn buurman onder recyclen verstaat is... om zijn lege eerst als asbak te gebruiken... voordat hij bij mij over de schutting niet het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 Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook twee avonden met de Jazz at Lincoln Center Orchestra en Winter Marsalis op 20 en 21 februari. Bestel nu kaarten op concertgebouw.nl. Cheaptickets.nl. Alle airlines, alle bestemmingen, altijd de beste deals. Cheaptickets.nl.